bij zo'n dan zet ik de koptelefoon extra hard, zodat die extra hard klinkt. Zo hè? die beide oren, heerlijk gewoon. De zaterdagmiddag van CFM met de single van Earth, Winterfire. Dat was lekker cool. Voor Zandvoort en de regio. En het is even daar twee. Goedemiddag Albert-Jan en goedemiddag luisteraars. Welkom bij Zandvoort op zaterdag. Goedemiddag, uh, Ridder Rob. Alles goed met Hallo, je? Hallo, jawel, jawel. Weer het gewone leven, hè? Welkom, luisteraars. Heerlijk, ja, heerlijk. Ben, ben heerlijk. je een beetje galant? Ja, ik ben een beetje geland. Oké, okay. nou, wat een toestand allemaal vorig weekend. Jong, wat een feest. Tjonge, Heerlijk. Jonge, jonge. Maar je bent er weer. weer. En we ik gaan weer. weer vrolijk weer verder met ZFM op de zaterdagmiddag. live. Maar als ik er. de lijst zie, Albert-Jan, hebben we weer voldoende te doen. We hebben voldoende items. Maar natuurlijk zoals de vaste items als de evenementenagenda rond de klok van half vier. We kijken even naar, samen naar de filmagenda van Circus Zandvoort rond de klok van kwart voor vier. Uiteraard om half drie het weerbericht... Uh, en we gaan natuurlijk straks naar het live overschakelen naar onze verslaggever Joop van Nes, want SV Zandvoort moet vanmiddag uit tegen top uit Amsterdam. Top top met een B. En dat staat voor... Trouw ons beginsel. Tjoo. Ja, ja echt waar, echt waar. Wat een, het is wel een mooie spreuk, hè? Heel Trouw mooi. ons beginsel. Rooms katholieke dus de... voetbalclub is dat. Uit amsterdam Noords. Oké, okay, die doet erg verrassend goed trouwens in de competitie. Dus er wordt een spannende wedstrijd vanmiddag. En uh, Joop van S. gaat daar een live verslag van doen. We hebben nog ongelooflijk veel andere items, maar ik zou zeggen, leg die pen en papier maar vast klaar, want u krijgt er weer de nodige telefoonnummers en, en uh, uh, uh, uh, uh, www.adressen. Www. Adressen, adressen. Dus. Uh, een papier bij de hand en natuurlijk veel muziek. Uiteraard, en uh, Sinterklaas die zal vast en zeker vanmiddag ook nog wel even een rol gaan spelen, denk ik, in dit programma. Ik weet het wel zeker, want hij is net uh, aangekomen in Harderwijk. Hè? Dat dacht ik, en morgen gaat hij dat in Sanford ook doen. Nou, daarover straks in dit programma nog veel meer. En we hebben vanmiddag heel veel lekkere disco-classics voor je tussen twee en vijf, waaronder deze van Chic, hier is Le Freak. Have you heard? May.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 Op de zaterdagmiddag van CFM bij Sofort op Zaterdag. Als eerste Chic en Le Freak. En daarachteraan uh, deze, dat was hem. De nieuwe single van Carol Emerald. En die heet Stark. Nou, morgen gaat hij aankomen hier in dus Zalvoort en vandaag in heel Nederland. Sinterklaas, ja, ja, nou, wie kent hem niet? Hij is vandaag uh, aangekomen in Harderwijk. Ik weet niet of je het gezien hebt. Was het nou Winterswijk ja. of Harderwijk? Dat, dat hadden ze nog even over het ja. thuispunt met die boot. Hè? Of nou rechtsaf moesten of linksaf. En, en ze van Maar het is kant allemaal kant goed op. gekomen, hè? gelukkig. Allemaal goed gekomen. En ze Mooi. hebben zelfs de sleutel gekregen van de, van, de, van de pepernotenfabriek. Kijk. Want dan hoeven ze niet meer over het dak, maar dan kunnen ze zo de pepernoten uit de fabriek in Harderwijk halen. En er was nog een baby-verstekeling uh, aan boord. Baby Zwarte Piet-verstekeling aan boord. Er is al van alles en nog wat gebeurd. Dus wie zal die baby gemaakt hebben? Ja, dat, is, dat, dat is dan de vraag natuurlijk. Maar wij hier in Zandvoort moeten nog één nachtje slapen. En dan, komt die, dan heeft hij ook tijd om naar Zandvoort namelijk te komen. En dan zet hij om... Uh, een, hè, voor de za kleine Zandvoortjes uiteraard het hoogtepunt van de winterperiode. In zijn gevolg neemt Sint maar liefst vijftig Zwarte Pieten mee. Sinterklaas zal rond 12 uur met de Zandvoortse KNRM reddingsboot Annie Paulussen vlak voor de rotonde aan wal worden gezet. Daar zal hij welkom worden geheten, alvorens hij de paard vanaf de rotonde via de Kerkstraat naar het Raadhuisplein gaat. En natuurlijk begeleid door een pietenband. Ja, muziek hoort erbij. De muziekpiet is ook weer mee dit jaar, dat dus is ook helemaal goed. En op het bordes van het raadhuis zal dan burgemeester Niek Meijer hem met open armen ontvangen en officieel welkom heten in onze gemeente. Vervolgens zal de Sint via een korte tour door het centrum van de Zandvoort rijden... alvorens naar de Korverhal, Sporthal, Sporthal, te gaan. Waar vanaf, en goed opgelet, kwart over twee tot circa half vijf... het grootste Sinterklaas-spektakel zal losbarsten. Ik heb begrepen dat er nog kaarten beschikbaar zijn. Dus ik zou zeggen, loop naar je ouders toe en ren naar de Bruna... Uh, of naar de snackbar, de oude halt. En dan, uh, dan kan u daar, als er nog kaartjes zijn, kan je ze daar weghalen. Dus naar de Bruna rennen... CQ of naar de oude halt, de snackbar. En daar liggen waarschijnlijk ook nog wat kaarten op. Dat mag lachten. je gewoon niet missen. Want dat is een gigantische... Morgen Vorig in jaar... de Korver, het Sinterklaas spektakel. 2,50 uur Ja, en kwart over twee aanwezig zijn. Kwart over twee. En aan de deur kostte de kaarten 4 euro. Dus haal ze snel even in de voorverkoop. Vanmiddag nog bij Bruna Balkenende of bij de Oude Hals. Oh. Ja, het is gevoelig hè? Dit is zo gevoelig. Gevoelig in de Heerlijk. Ik trek in eten en ik kijk niet, maar ik staar. Hoe zou het komen dat ik mij zo anders voel? Misschien dat jij wel weet wat ik bedoel.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 Ja, het is zo mooi. Maar mij bedoelt ze niet, hoor. Mario, dat is er een van ieder jaar. dat is die, die, die, die met die heeft toch, die heeft geen uitstraling. Die kan niet zingen zoals ik heeft. een leven ritme van Zandvoort, ook op internet. www.zfmzandvoort.nl. Dat was Frankie Valli en de Four Seasons en oh, what a night. Wat een timing voor jou weer. Ja, perfect timing hè. ik kan twee dingen tegelijk zijn. Dat bedoel ik. Hé, hey, wist je dat we weer een ijsbaan kregen dit jaar? Ja, ik hoorde zoiets. Helemaal, leuk Helemaal leuk. te gek. Want het begint natuurlijk al, uh, we naderen met uh, ja de donkere dagen uh, rond de winter. Eerst komt natuurlijk nog Sinterklaas, maar daarna krijgen we de donkere dagen voor kermis. Voor de een is dat een reden om zich in huis terug te trekken. Maar voor de ondernemersvereniging Zandvoort juist een uitdaging om in de maand december veel activiteiten te ontplooien. Een heel bijzondere actie springt er ver bovenuit. Van 12 december tot en met 2 januari ligt er op het Raadhuisplein, ja, u, u hoort het goed, Raadhuisplein, een heuse ijsbaan van 15 bij 15 meter. Zo, ja, ja. geen klein baantje dus. Begin december zal aan de muur op het Raadhuisplein gestart worden... met de voorbereiding om een echte ijsvloer mogelijk te maken. Ruim drie weken lang kan er iedere dag geschaast worden... met gezellige muziek uit de luidsprekers verzorgd door... CFM. CFM, ja, daar zijn we weer. Natuurlijk ontbreekt ook een Koek en zopietent niet. De ijsbaan is al... Weken elke is, is al die weken elke dag geopend in principe van tien tot acht uur. We hebben heuze ijsmeesters zijn er al en ze zijn natuurlijk nog op zoek naar vrijwilligers en dat kunt u teruglezen en kijken op de website www.winterwonderlandzandvoort.nl www Een heuse ijsbaan drie weken lang op het Raadsplein. Geweldig begint het. Geweldig initiatief. En het begint. Oh, even kijken, dat had ik al net voorgelezen. 12 december? 12 december 12, 12 december. 12 december, schaatsen. Ja, niet die Noren. Gewoon uh, ijshockey schaatsen. Dan maar kunst schaatsen. Want anders ben je zo aan de overkant, natuurlijk. Hè. Nou, ik ga het ook weer eens proberen. Hoor. lijkt me wel leuk. Ik, ik ga wel even kijken. Vind het is het goed. een hele tijd geleden hoor, dat ik uh, geschaatst heb. Ik kijk wel even. Maar ja, gelukkig, je kan eh, niet door het ijs heen zakken daar. Althans, dat denk ik nou, aan. Jij wel, figuurlijk nee, wel. Ik wel. Ja, oké. Ja, er okay, okay. Nou, dat lukt iedereen wel, maar ja. <laughs> letterlijk, dat gaat een beetje moeilijk Hartstikke daar, leuk. Op het Koek en soepie erbij. Nee hoor, helemaal winter, winterse taferelen. Leuk initiatief van de Ondernemersvereniging in Salvoort. En zo zien wij dat natuurlijk graag. wat we hebben met z'n allen zin in Salvoort en zin in lekkere muziek van Den Hartman bijvoorbeeld. Hier is We Are The Young.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 De decembermaand is altijd al zo koud. En dan nog een ijs en ijskoud ijsbaan op het uh, Raadhuisplein. En dan deze platen bij bijvoorbeeld. Uit de speakers van CFM. Foreigner in your coldest ice. Lijkt mij helemaal geweldig. Nou, kijk hoe koud het de komende dagen gaat worden. Zie je het, dat weer en dat betekent de weerbericht met Albert-Jan Vos. Ja, vandaag de dag dat Sinterklaas uh, weer voet aan, ons, aan wal heeft gezet in Harderwijk. Blijft het in onze regio tot tegen de avond droog. Wel is het overwegend bewolkt, maar soms is er ook ruimte voor de zon. De wind waait uit het westen tot zuidwesten en is over land matig tot vrij krachtig, kracht 4 tot 5. En aan zee krachtig, kracht 6. De temperatuur stijgt vanmiddag naar maximaal 12 graden. Ik vind het trouwens niet koud buiten hoor. Nee, helemaal niet. Het is niet echt koud. Vanavond en de komende nacht is het bewolkt en valt er enige tijd regen. De wind waait naar richtingen tussen zuid en oost en neemt duidelijk in kracht af. En de temperatuur daalt slechts naar een graad of negen. Morgen is het bewolkt en vooral in de ochtend valt er geruime tijd regen. Dat is mooi, want dat scheelt weer dan hoeft de ramen niet te lappen, want dan worden ze vanzelf weer schoon. Helemaal goed. Morgenmiddag wordt het geleidelijk weer droog, maar het blijft wel bewolkt. De temperatuur stijgt naar maximaal 12 graden. De wind draait naar het zuiden tot zuidwesten en neemt in de loop van de dag toe naar vrij krachtig over land, kracht 5 en naar hard tot mogelijk stormachtig aan zee, windkracht 7 tot 8. Zondagavond en maandagnacht is het overwegend bewolkt, maar het blijft wel droog. De stevige zuidwestelijke wind neemt langzaam weer in kracht af en het koelt af naar ongeveer 6 graden. Maandag heeft de bewolking de overhand, maar het blijft wederom droog. De wind waait uit het westen tot noordwesten en is overland meest matig en aan zee krachtig en de temperatuur stijgt naar maximaal 10 graden. Dinsdag heb ik ook nog, dinsdag blijft het ook weer droog en schijnt regelmatig, ja ja, daar is hij weer, de zon. De wind waait uit het zuidoosten en is zwak tot hooguit matig van kracht en de temperatuur stijgt naar maximaal 9 graden. Oké, okay, nou best, dus, uh, best goede dagen, een de komende dagen. Dus als Sinterklaas morgen om 12 uur aankomt, ja, s ochtends regen en dan als hij aan wal komt, dan is het gelijk droog. Gelukkig maar voor alle kinderen en alle ouders die morgen gaan kijken natuurlijk bij de intocht van Sint-Nicolaas hier in Zandvoort. Wij gaan de volgende plaat draaien. En dat is niet zomaar een plaat, nee, dat is een nieuwe plaat. Elvis Presley samen met Lisa Lois. Oké. Okay. Ja. Waar hebben die opgedoken. Die hebben samen het volgende nummer opgenomen. <laughs> dat is knap. Dat is heel knap. <laughs> Hier is Love Me Tender 2010. Thank mm -hmm. you. ZANG Dat was een de single van Phil uh, Collins en Against All Odds. Nou, terwijl wij in een bakje koffie van uh, juffrouw Jannie zitten... Ja, gaan we snel over naar het voetbal. Jo Nes, de wedstrijd van vanmiddag. Goedemiddag. Ja, goedemiddag heren en luisteraars. Een wedstrijd van importantie. Want uh, TOB, dat is de tegenstander, die staat één plaats en één punt hoger dan Zandvoort. En dat is dus een, gewoon een hele belangrijke wedstrijd voor Zandvoort. Mocht Zandvoort deze winnend afsluiten, dan... ...zou je zomaar naar de vijfde, zesde, misschien zelfs vierde plaats kunnen opstijgen. En dat is uh, ongekend natuurlijk. Uh, misschien een aardig in op, dat moet ik zeggen. Toen jullie mij inbelden, was ik net bezig om jullie te bellen, want Zandvoort staat met 1 0-1 voor, voor. Een prachtig voorzet van Giray Kool vanaf de rechterkant kwam op de wonderlokken van Maurice Mol... ...en de keeper had helemaal geen verweer tegen zijn kopbal, mooi eroverheen. Prachtig doelpunt van Zandvoort en het lijkt dan nu ook met 0-1. En Zandvoort gaat door, speelt nu ook de, eigenlijk al vanaf het begin van de wedstrijd zoveel mogelijk en echt het meeste op de helft van de, van de gastenheren van T.O.B. En hebben er al een paar kansen kunnen creëren. er nog eentje, daar gaat, dus, ja, gaat eentje de fout. Even kijken, Billy tussen. die maakt een overtreding. Zandvoort is lekker bezig Boy de vet staat weer onder de lat. Um, ik moet zeggen, ik vind het een klein beetje jammer. Hij is na, na vier wedstrijden, vijf weken is hij weer terug. En, ik moet eerlijk zeggen, Joris Zwiet heeft het heel goed gedaan, um, die heeft, even kijken, 10 punten verdiend voor Zandvoort, ja, en dan wordt hij ineens weer in de tweede gezet. Ik, uh, ik vind dat niet terecht, maar goed, het is niet aan mij. Uh, Pieter Keur, de trainer coach, is ook weer terug, die zit weer op de bank na een uh, behoorlijk beho behoorde uh, periode die hij heeft gehad, uh, dat, hoe, uh, wat even de gaten hou, joh, dan gaat hij goed. Ja, gelukkig, uh, de bal kan weggewerkt worden. Um, uh, Pieter Keur is dus ook weer aanwezig, alhoewel hij niet uh, het niet uh, ja, verbalen doet aan langs de langste kant. Dat doet uh, Sander Hittingen nog. Maar hij zal heus wel de touwtjes stak in handen hebben om te kijken of zijn team ook deze wedstrijd kan gaan winnen. <coughs> Overigens, uh, TOB, uh, uh, dat uh, betekent trouw ons beginsel. Ja. Hoe komen ze erop, hè? Uh, ja, 1947. Die tijd leefden ze in dat soort teksten. en Het is een RKSV, dus ja, logisch dat dat gaat gebeuren goed, TOB uh, is een hele grote vereniging. Om die vereniging, handbal, tennis, uh, biljarten, uh, zaalvoetbal, korfbal uh, en nog wat. Weet niet meer. Het is een hele grote vereniging en die speelt dan nu, is vorig jaar voor het eerst gepromoveerd naar de tweede klasse. En Sanford speelt dan natuurlijk al een, een maandje of uh, een jaartje of vier, vijf in die tweede klasse. Dus ze hebben het in het begin goed gedaan, vorige week verloren. En daardoor zijn ze afgezakt naar de negende plaats, vanaf de vierde. De Sanford heeft dus in vier weken tijd... Echt drie hele sterke ploegen, misschien zelfs wel vier hele sterke ploegen uh, gehad. En daar hebben ze een heel goed uh, resultaat tegen gehaald. Goed, uh, dat is op dit moment uh, eigenlijk hetgeen wat het van belang is. Zandvoort uh, staat met uh, 0-1 voor en is in balbezit. En ik kom graag later misschien nog wel even voor drie uur bij jullie terug voor een update. Goeie berichten vanuit Amsterdam van Joop van Es. We staan hier inderdaad voor en dat kunnen we best gebruiken. Spannend hoor. Op naar de top van de competitie. Ja, ze zijn goed bezig nu. Eindelijk, dus. eindelijk. hè? Even voor drie uur gaan we nog één keer contact opnemen met Joop van Es. Maar tot aan die tijd hebben we nog een paar lekkere platen voor je op de zaterdagmiddag van CfM. Zandvoort op zaterdag bij je tot aan vijf uur. Met nu Sidney Andres of shit and wait. A year has come, year has gone, still hanging tough, the blues is going on, fingers walk the edge of time, my heart is burning. way. just The street, and I start to cry each time we meet. Dat was Dionne Warwick. En goud, Wod, Wod, Wod, maar goud. Welkom bij. Lekker plaatje zo op de zaterdagmiddag. Snel weer over naar Joop van Nes. Ja, maar er nog steeds geen verandering in die voorstand van het gunstige stand is. Alhoewel het heel weinig gescheeld heeft. Want een minuut en vijf geleden was alleen Boy de Vett nog tussen het doel en de bal. Uh, hij kon gelukkig met een hele katachtige reflex. Kon hij die bal weg zien te werken. En dat lukte. Daar is de bal vastgegaan. Maar gaat door. En het is een geskoppeltje. Boy de Vett erin. Au, weer stop. Wat een reactie van De defensie ongelooflijk. Hij ligt op de grond, hij raakt de bal kwijt. De speler van T.O.B. probeert die bal alsnog in te schieten. En hij, als een kat springt hij hem hoog en rots toch in ieder geval nog die bal even weg. En Zandvoort heeft nu balbezit op de hoogte van de middenlijn middels een vrije worp. Waarom gaat er niemand naartoe? Oké, okay. Billy komt helemaal van achteren. Billy is er van achteren om die bal in te gaan gooien. En dan het weer het spel te gaan hervatten. Overigens een goede schijf zetten. Hij uh, uh, ziet alles erg goed, moet ik zeggen. De jonge Krul nog uh, weliswaar niet zo jong als die ene die we bij voorhand hadden. Die was pas 19, deze is 28. Maar uitstekende scheidsrechter die alleen maar tweede en eerste klasse fluit. Foute paas daar van, ik kon het niet zien, weet niet wie. Maar in ieder geval gaat de bal over de zijlijn. En TOB B mag die bal gaan ingooien. En dat is, uh, ja, zeg maar, de helft van hun eigen helft. En dan gaat die bal komen en dan komt hij dan weer in het spel. Wordt goed druk gezet door Zonf, dus ook eigenlijk min of meer een beetje een, een noodpaas. Maar toch kan uh, TOB die bal meenemen. En Gera Kool gaat erachter aan. Ik werkt hem de de zijlijn. Achterlijn glijdt uit, maar hij heeft al die bal in bezit. En speelt nu, Fijs van Rikkers probeert hij in te spelen. Dat lukt net niet. TOB kan de bal uh, overnemen en gaat zometeen bouwen aan een nieuwe aanval vanaf de keeper. Even kijken wat er mee gaat gebeuren. De keeper heeft nog steeds die bal aan de voet en speelt er nu naar rechts toe. Daar is Max Aardewerk in de buurt en verder is niemand. Max trekt naar binnen toe en daarom kan die speler van de TOB zomaar naar de middenlijn toe komen. Nog steeds THB in balbezit. Moet teruggespeeld worden omdat alle spelers vaststaan en dan gaat er nu nog steeds een dwarspaas. Komt nog steeds niet diepte in, daar komt dan die diepte erin en is de Gira Kool die ertussen kan komen, maar je kan in, in, ja, in balbezit komen en daar is het Veils Rikkels die net niet, uh, ja, dat zal ik zeggen, lang genoeg is, ja, laat ik het zo zeggen, om zijn benen ertussen te krijgen, want dat scheelt millimeters en die bal is weer voor TOB. Nu aan de andere kant van het veld. te uh, zien aan de linkerkant. Spelen ze helemaal oprukken, zomaar richting 16 meter gebied. Geeft een diepe paas. en dat uh, is mooi de vet. Ja, helemaal simpel. Z had ik zelf zo kunnen vangen. Speelt direct uh, naar Rikkers. Rikkers, die stuift het over de verdediger 1. Probeert daar langs te komen. Het lukt hem, hij, hij heeft nog steeds balbezit. Maar uh, hij is alleen, hij is helemaal alleen. En daar komt Remy Driehuis aan. Dus de eerste Zandvoort. De Max Aardewerk komt erbij. En die bal wordt breed gelegd op Patrick Koper, Degene die vorige week voor Zandvoort. De, de, de laatste doelpunt maakte, waardoor Zandvoort kon winnen. En dat is een hele zwakke bal. Keeper van TOB kan hem heel makkelijk opnemen. We hebben gespeeld op dit moment even, kijk, uh, 23, 24 minuten en de Zand is nog steeds 0-1 in het voordeel van Zandvoort. Goeie berichten dus, daar vanuit Amsterdam, van Joop van Nes. En wij hebben een jarige collega, ja, en daar gaan we een plaats ja. voor draaien. Daan, van harte gefeliciteerd met je... 29, als ik het goed 29ste verjaardag. Deze plaats, de laatste voor drie, is speciaal voor jou. Hier is Happy Birthday. We'll party on the day Speciaal gedraaid voor collega Daan Lefferts. Daan van Harte, gefeliciteerd. Van Harte, Daan. En als Daan jarig is, dan is Yvette ook jarig. En vooral... dat heb je met de tweeling. Dan hebben we het straks al met het werkoverleg. Hebben we het wel even over Daan, Dat dacht ik ook. Ook Yvette van Harte. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 3 uur. Trudy Vendrich met het NOS-journaal. Mark Rutte gaat als VVD-leider actief campagne voeren... voor de verkiezingen voor de provinciale staten begin maart volgend jaar. De statenleden kiezen in mei de nieuwe Eerste Kamer. Rutte zegt ervoor te zullen knokken dat de VVD ook daar groot wordt. In de Eerste Kamer hebben VVD en CDA met 35 van de 75 zetels nu geen meerderheid. De PVV maakt nu geen deel uit van de Senaat.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 Sinterklaas is begonnen aan zijn tour door Nederland. Rond half één kwam hij aan in Harderwijk... waar hij welkom werd geheten door de burgemeester. De Sint zei tijdens de live-uitzending op tv... dat vanaf nu de schoen meer mag worden gezet... maar hij kon niet beloven dat er vanavond al wat inkomt. Vanwege de aanhoudende regen zijn verschillende Sinterklaas-intochten aangepast. Margot Boer is bij de wereldbekerwedstrijden in Heerenveen tweede geworden op de 500 meter. Gisteren was Boer op de eerste 500 meter derde. De 500 meter van vandaag werd net als gisteren gewonnen door de Duitse Jenny Wolf. Laurien van Riesen werd vierde, Marianne Timmer eindigde als negende. In de eredivisie gaat de wedstrijd Rode JC FC Utrecht vanavond niet door. Door de zware regenval is het veld in Kerkrade onbespeelbaar. Een nieuwe datum voor het duel is nog niet vastgesteld. Het weer. Het regengebied trekt vanuit het zuidoosten verder over het land. Vannacht regent het in het hele land. De minima liggen tussen 5 graden in het noorden en 10 in het zuiden. Morgen regent het flink bij een maximumtemperatuur van een graad of 12. Dit was het NOS.